Met het Bernie Sanders gaat ruim aan kop bij de democratische voorverkiezingen in de Amerikaanse staat Nevada. Met 4% van de stemmen geteld staat hij een straatlengte voor op de nummer 2, oud vicepresident Joe Biden. Enkele Amerikaanse media hebben Sanders al als winnaar uitgeroepen. Hij was ook al de favoriet nadat hij de meeste stemmen had gekregen... bij de voorverkiezingen in New Hampshire en Iowa. Hij wil het bij de presidentsverkiezingen in november... namens de Democraten opnemen tegen president Trump. De Italiaanse regering neemt noodmaatregelen... om verdere verspreiding van het coronavirus te stoppen. De zwaarst getroffen gebieden in het noorden van het land... worden afgesloten van de buitenwereld. Zonder toestemming mag niemand ermee in of uit. Tienduizenden inwoners kunnen daardoor voor onbepaalde tijd geen kant op. Volgens premier Conte zijn de maatregelen noodzakelijk om de gezondheid van de Italianen te beschermen. Het aantal coronapatiënten in Italië is in een paar dagen opgelopen naar 76. Twee mensen zijn overleden, bij de 70ers. Bij een carnavalsfeest in een café in Oudewater in de provincie Utrecht zijn rellen uitgebroken. Aan het begin van de avond werd er gevochten en richtten tientallen mensen vernielingen aan in de kroeg. Onder meer de ruiten sneuvelden. De politie greep in met wapenstokken en honden. Er waren flink wat agenten voor nodig. Er werden zelfs agenten uit Den Haag bijgehaald. Er zijn drie mensen opgepakt.